Dat blijkt uit onderzoek van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Die vergeleek de belastingtarieven van 34 landen. Een Nederlandse werknemer stond in 2015 ruim 36% van zijn inkomen af. In België is de belastingdruk het hoogst. De Erasmus Universiteit in Rotterdam moet een oud-studentenpsychologie en schadevergoeding van ruim 9000 euro betalen... De studenten was naar de rechter gestapt omdat ze door een fout van een docent studievertraging heeft opgelopen. Voor een herkansing haalde de studenten een 5,2 en dat was te laag om verder te studeren. Toen ze uiteindelijk het tentamen mocht inzien bleek dat er een fout was gemaakt en dat ze eigenlijk een 5,5 had moeten krijgen. Dat was wel genoeg. Omdat ze zich toen niet meer voor een vervolgopleiding kon inschrijven liep ze een jaar studievertraging op.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 Lief dagboek. Ik zit hier in het fietsenhok in jou te schrijven. Ik durf niet naar huis, want er zit een gat in mijn majo. Dat is al de derde keer deze week. Ze wilden me vandaag weer niet hebben met Gim. En omdat ik als eerste uit was met trefbal... hebben ze me na school met z'n allen in elkaar geslagen. Nu heb ik een bloedneus van je welste. En één oog zit dicht. Het is niet zo erg als vorige week. Toen zaten er namelijk twee ogen dicht. En toen was ook nog mijn bril stuk. Nu heb ik geen bril meer, gelukkig. Er is niemand op deze school die van me houdt. Alleen Frits Joop is nog wel eens aardig. Maar ja, die is dik. En dat is nog niet zo erg. Maar hij heeft een naaktslak. En dat is ook nog niet zo erg. Maar die neemt hij in een potje mee naar school. En dat is ook nog niet zo erg. Maar hij wil me alleen maar beschermen als ik zijn naaktslak met mijn tong aandurf te raken. Sun. En als je dan naar buiten kijkt en je ziet uh, die zon buiten, dan denk je van, hey, lekker hè, allemaal. Ja, de uh, Tuesday Sun is het dan. Maar deze band, Nederlandse band, heet Sunday Sun. En het liedje dat heet When We Kiss. Tja, nou, dat kan. En uh, daarvoor natuurlijk even een kort, lekker kort stukje van Mariet uh, <coughs> Kaandorp. Het mens is lekker gek gewoon. Dit moment is uh, op tournee met het Metropool Orkest en het is met Metropool volgens Kaandorp. En ik ik denk dat dat best wel eens een, een leuk spektakel zou kunnen zijn. <tiek> in ieder geval, ik ben fan van dat mens. Heerlijk, gewoon. Brigitte Kaandorp en lief dagboek. Dat was hem. Goed, uh, we gaan even heel ver terug in de tijd, dames en heren. Uh, want we hadden in de tijd in Brabant een band die heette De Shuffles. Kent u die nog? Jij ja, niet, hè? De Shuffles. Nee. nee. Nou, daar zat uh, Albert West als zanger in. En dat was eigenlijk een soort Nederlandse Bee Gees, zou je kunnen zeggen. Zo werden ze dus ook wel genoemd. Ja, dat altijd in die tijd, die vroege tijd. Hè? De, de Nederlandse dit, de Nederlandse Elvis, de Nederlandse Cliff, de Nederlandse Beatles, de Nederlandse, ja, allemaal. Nou, ja, dit waren dus de Nederlandse Bee Gees, oftewel de Shuffles. Ze kwamen uit Rosmalen <coughs> in Brabant. En dit was hun grote hit. Let maar eens op, u kent hem vast nog wel. Is de originele versie. Maar wel zo mooi. Wow. alleen de naam, man, de schuifelaatjes, ja, de schuivers. Ja. ja, echt helemaal gebaseerd op, uh, ja, het, het grote werk van de Bee Gees natuurlijk die in uh, '67 ook doorbraken met. Uh, van die prachtige ballades, weet je wel, zoals uh, Words en World en, en Holiday en dat soort dingen. Nou, daar was het uh, echt wel op gebaseerd. Shalala, I need you! Ik denk dat het ook 1967 of misschien 1968 geweest is. Dat wil ik afwezen. In ieder geval, Albert West was de zanger. De band kwam uit Rosmalen en ze heette de Shuffles. Nog zo'n bandje dat uit het zuiden des lands kwam... wat hele leuke muziek maakte. En eh, dit was eigenlijk ook een, een, een hele grote de band. Een hele grote hit. De Walkers, kent u die nog? Die zou jij ook niet meer kennen, denk ik. Oh. Nee, die kwamen uit Limburg. Die kwamen of? uit Limburg, ja. Ja, dat klopt. Ze hadden, later, ze hadden later, nog een, later nog een hitje met een beetje op Credence... Uh, Gebaseerd versie van Oh Lonesome Me. Maar toen klonken ze echt als Queen's Clearwater Revival. Dat is hier niet het geval. Dit is hun eerste hitje, als ik het goed heb. En het is wel erg leuk. No more corn on the Brazos. The Walkers. I know On the Brazos. Brazos, zegt hij. Nou, ik denk dat het toch Brazos is. beetje Spaans. Maar in ieder geval, uh, er groeit geen graan meer daar. Dus uh, dat is er niet meer. Dat, uh, dat is dan het enige wat we eruit um, kunnen concluderen. There's no more corn on the Brazos. De Limburgse Band, The Walkers. En ook dat was uit de eind 60 jaar, jaren, jongens. Ja, dat is die. Corn. Gewoon... Maïs. Ja. Corn. Ja. Corn is maïs. Oh, weet ik veel. Yeah. Nou ja. Zal wel. <laughs> Als jij het zegt. Ja. Dat zeg ik. Nou, dan is er geen mais meer. Het is er geweest. Ja, het is onder de brazels. Dat wel. Oké, okay. ah. <coughs> nou, we, we, we gaan eten. Ja, en geen mais. Nee. Nee, nee. nee dat zag ik.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 Schuinenstreep, Zandvoort, lunch. Ja, en uh, deze week hebben we gekozen voor een uh, maaltijdsoepje. En dat is een noedelsoep met kip en cashewnoten. En daarvoor heeft u nodig één prei. 150 gram fijne minesjes, Twee eetlepels wokolie. 400 gram oosterse wokgroenten. Uh, ruim een liter kraanwater. 350 milliliter uh, basis voor kippensoep. En uh, u kunt natuurlijk zelf ook een uh, bouillonnetje trekken van uh, wat uh, vers kipvlees. 250 gram gekookte kipfiletreepjes. Gerookte kipfiletreepjes. 3 eetlepels sojasaus en 50 gram ongezouten cashewnoten. De bereiding gaat als volgt. Was de prei en snijd deze in ringen. Kook de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking... en verhit ondertussen de olie in een wok. Bak de prei en de wokgroenten al omscheppend ongeveer 2 minuten. Schenk de basis voor kippensoep met het water bij de groenten... en breng dit aan de kook. Kook de soep ongeveer 3 minuten op laag vuur ook uh, voeg de uh, kipreepjes, de sojasaus en de peper toe. Giet de mie af en verdeel over de kommer en schep de soep over de mie en bestrooi tenslotte met de cashewnoten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en u kunt het allemaal... Uh, alweer nalezen, wat staat er alweer op? Op onze Facebookpagina. www.facebook.com Slash, oftewel schuine streep. Zandvoort luncht. Wat een timing. Nou, perfect. Goed, en wij gaan verder. Met muzika. Douw hem op. No, you don't have Nee, dit is niet Douwe Bob. Even wat. Dit is niet goed. Nee, nee, je moet, je moet niet liegen Jansen. Dit is geen Douwe Bob. Nee. Dit is James B. Ja, en we uh, dat het, het heet Best Fake Smile. Oftewel, de beste namaakgluur. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't understand.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 where she's gotta go Ik. Alleen van haar grote hit uit de jaren tachtig nummer, dat heet uh, Rosie. So Jawel. Joehoe. En, uh, ja. Oké, okay, we hebben er nog eentje daarop bopper. en dan gaan we naar het regio-nieuws uh, van half twee. Maar eerst deze nog even. find a place to Van het Eurovisie Zongfestival. Hij is al zesde aan de beurt. Slow down if you can't go. On. En dan uh, zal het moeten blijken of hij inderdaad genoeg punten bij elkaar weet te sprokkelen. om naar de grote finale op 14 mei te komen. in Stockholm natuurlijk. Maar dat moeten we allemaal afwachten, jongens. Dat moeten we allemaal ja. afwachten. U weet het, er zijn twee halve finales. en dan gaan er tien door, als ik het goed heb. Dus als hij negende wordt of zelfs tiende is het ook nog goed. Maakt ook niet uit als hij me er niet van aankomt. Douwe Bob en het is eigenlijk een protestliedje uh, tegen ons haastige leven. Want hij vindt dat we het allemaal maar eens een beetje rustiger aan moeten doen. Nou, ik vind het ook. Ik ga vanaf nu gewoon als op halve snelheid doen. Lekker rustig aan. Vindt u oh. ook niet? Aha. Uh -huh. Ja, moet voor douwe Bob. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Twee verkeershandhavers van de gemeente Zandvoort hebben donderdagmiddag aangifte gedaan van een poging tot een zware mishandeling. Een vrouw probeerde de handhavers omver te rijden. Het tweetal controleerde in de haltestraat... toen de eigenaresse van een op de stoep geparkeerde auto... volgens de handhavers verhaal kwam halen. Er werd geen bon uitgeschreven. In de schoolstraat controleerden ze vervolgens vergunninghouders... en daar troffen ze het voertuig van dezelfde dame weer verkeerd geparkeerd aan. De vrouw had haar vergunning niet in de auto liggen en werd daarop aangesproken...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 De kunstwerken zijn te zien tussen 12 en 5 uur smiddags. De kunst is verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze lente-editie exposeren ook diverse bekende gastenkunstenaars bij de leden van Zand, Kunst en Cultuur. Meer informatie over de route kunt u vinden op uh, Facebook. Dat is www.facebook.com. schuine Zandkunstencultuur. Allemaal aan elkaar. De politie is op zoek naar getuigen van de brand... die een personenauto en een busje in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoesten. De brand ontstond bij de personenauto en de vlammen sloegen over op het busje. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het incident vond plaats op het Prinses Beatrixplein in Haarlem... En forensische rechercheurs hebben onderzoek gedaan vanwege brandstichting. Eén getuige heeft een verdacht persoon vlak voor de brand gezien bij een van de twee voertuigen. Onlangs een zoekactie en de inzet van Burgernet is deze persoon niet gevonden. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via het welbekende nummer 0900 8844. Aanstaande vrijdag gaat de tunnel voor negen maanden dicht. De komende twee nachten is de A22 vanuit Haarlem richting IJmuiden alvast gesloten vanaf knooppunt Velzen. De weg is maandag en dinsdag dicht. De afsluitingen duren van acht uur s avonds tot vijf uur s ochtends. Automobilisten vanuit zuidelijke richting naar IJmuiden moeten omrijden via de A9 en bij Heemskerk Keren... Daarna kunnen ze gebruik maken van de keersluis op de A9... naar de Wijkertunnel om alsnog in IJmuiden te komen. Vanuit Velze zuid richting Rotterpolderplein... blijft één strook van de A22 open. Vanaf dinsdagochtend is er op de A22 één rijstrook beschikbaar voor verkeer... dat vanaf de A9 Rotterpolderplein naar IJmuiden gaat en andersom. En dit blijft zo tijdens de hele renovatieperiode...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 Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ja, dat is wel een, uh, een 12-inch uh, versie, denk ik zomaar. Uh, Want uh, het is langer dan 2-3 minuten dat je toen de tijd op de radio hoorde. Tavares en Heaven Must Be Missing. Oh, even wachten. Uh, nee, dat moet je even netjes aankondigen, dit liedje. Dit is namelijk toch wel speciaal. Dit is uh, geen Reinders, dames en heren. Dat is een Limburger. En uh, de, de, de, ja, geloof je niet, hè, maar zegt de Limburger ook En uh, die zingt ook in het Limburgs. Ja, ook dat klinkt leuk. En dit, hij, hij laat duidelijk worden dat hij gek is op blaaskapellen. Op blaasmuziek, oftewel zoals hij het noemt: blaasmuziek. Hier is G. Rijns. Twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blues, blauwbox met geel busy. En pas gepoetste schoon Naar boete deur, het dorp. ik het gerette ketet van een trompet, genoeg gewaild, hier drinken voor schet. In de eerste strook rook het van wiet weg, en ik dacht: verrek, hier trekt nog geen een zondagse soep. En het lege truit van die trombones Trok ons naar vuren over de stoep.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 Zondagmorgen blaas muziek, bloos me Griek. Geef me in een blaasbad, voor het stevig fundament. Geef me schuwen en saxen, voor de moeren van deze muziek het vergulde koperen dak Weer door de bugels en trompetten gemaakt En dan heus ze bloos muziek Op een schone zondagmorgen Bloos muziek Bleus mij ver Met toeters en bellen ik kan het gewoon vooral vertellen: zondagmorgen bloos muziek, bloos me Zondagmorgen, blos muziek. Bleus mich, bleus mich nog hoes. Met toeters en bellen, een pracht voor vertellen. Zondagmorgen, blos muziek, blos mich riep. Ik kan me voorstellen dat u denkt, van ben ik nu terechtgekomen, Maar ik vind dit zo mooi. Dit is echt, echt geweldig. Dit is een, een Limburgse man. Die zingt ook alleen maar in het Limburgs. En die heeft met, met zo'n zo grote heeft hij dit opgenomen. En dat is, ik, heb het ook, ik heb het ook een keertje live zien doen. Of horen doen op, op een, in een tv-show of zo. En het is echt gewoon te gek, joh. Dat is zo mooi. Ik, ik vind dat zo mooi. Dat is zo'n originele, eh, zeg maar, Engelse met Met alleen maar koperwerk erin. En ja, daarom heet het ook Brass band natuurlijk. Maar dat is, dat is zo mooi om dit te horen. Blasmuziek heet het dan ook op San Limburgs. En um, ik vond het leuk om u dat eens even te laten horen. Ja, en nu gaan we gewoon weer verder met wat anders. Voor zover we nog tijd hebben. Ja, we hebben nog even... Nou, gaan we hiermee door. Rubber de kogels oftewel rubber bullets, dat is 10 cc. you're gonna do 10 CC ja, Voor de kenners is het natuurlijk wel bekend, voor de niet-kenners iets minder bekend. Ondanks waren ze nog in Nederland en gaven ze een concept in de Melkweg in Amsterdam. En ik heb ze zelf de afgelopen drie jaar twee keer gezien in Beverwijk. Dan uh, straten ze gewoon twee jaar achter elkaar op in het Kermertheater. Theater. Ja, ik heb ze twee keer live gezien. En, uh, weliswaar niet meer helemaal de originele formatie natuurlijk, want ja... Dit is nog uit de tijd dat Kotli en Cream er onder andere nog bij zetten. Kotli, Cream, Eric Stewart en Graham Goldman natuurlijk. Ja, is wel leuk. We gaan naar de laatste plaat, denk ik, zo'n beetje. En dat is ook weer zo'n duo wat je intussen vergeten bent. De, als je het plaatje hoort, dan denk je, oh ja, ja, verdraaid. Ja, dat, oh ja, dat weet ik nog. Ja, dat weet je nog. Ja, zoiets heb je. Nou, dat, is de, dat zal, de, dat heb ik eigenlijk ook met dit liedje, wat, uh, wat nu gaat komen. Oh, de computer zegt, uh, Jansen, doe het even lekker zelf. Nou even kijken of we dat kunnen oplossen, want hij moet wel spelen natuurlijk. Hè? De computer zegt gewoon van. Hup, uh, ja, maar hier komt hier hoor. Ik heb hem. Kent u het nog? Delany and Bonnie and Friends. Never ending love song. Ja. I have a never ending love for. You. I'm got a new So... Cool. Goed zo heet. Delanie en Bonnie en Friends. Zo'n beetje waar uh, bijvoorbeeld Eric Clapton ook nog bijgespeeld heeft. Uh, nou, Zo'n beetje na de Blind Faith-periode. Zo tussen Blind Faith en Derk in de domino's in. Ik heb je ook nog een tijdje met deze gasten getoord. Delany, Bonnie en Friends. Blaney. Hij ook een maat schelen. Ik zeg Delany, een maat Dat is huh. een beetje... Dan moet je een beetje Oké, okay, jij zit Delaney, Bonnie en Friends. Nou ja. Maak dat uit. Delaney of Delaney. Oké. Huh. In ieder geval, Eric Klub heeft ook nog bij die band gespeeld. Dus. Dat wist ik niet. Nee, dat zie je wel. Moet je er dan ook niet mee. <laughs> ja, Dat waren vriendjes van Erik en uh, hij heeft ook een tijdje. Hij heeft gewoon één toneetje met zijn gemaakt of zoiets in de jaar jaren zo mee. Goed, en uh, zo'n lekker liedje, zo'n lekker vrolijk liedje. Never Ending Song of Love, zo heette het dan wel. En eh. Uh, het zit er alweer op. Time flies when you're having fun. Ja, dat zeggen ze. Maar goed. We de thuisreis aanvaarden. De dan is de nog lekker vrij, niks doen. Oh, heerlijk, gezellig, lekker dicht doen. Oh. In ieder geval, uh, ik dank u voor het luisteren Of wij danken u voor het luisteren en, uh, Morgen ben ik er weer Om 12 uur met Ingrid En we hebben weer een geweldige actie Morgen Dus weer liken en delen hè, op Facebook Dan kun je ja, weer daar maak Een je hele weer. mooie prijs Ja. Grand Hotel XL biedt iets moois aan Nou ja. jongens oh, oh, oh, Morgen Mooie prijs dus jammer dat wij niet mee mogen doen. hoor. Nee, we zijn uitgesloten van mededingen. Ja, belachelijk gewoon. Hé, we gaan er even door. Jongens, prettige dag verder. En wat ons betreft, tot morgen. Tot morgen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.